1 Uur. Het NOS-journaal. Nisar al-Thomas'en. Goedemiddag. Demissionair kabinet Curaçao wil niet weg. Moslims belagen tempels in Bangladesh en tientallen gewonden door branden in Bremen. Het weer vooral in de kustprovincies enkele wolkenvelden. Verder vrij zonnig. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten nog wat zon. In de rest van het land toenemende bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 16 graden op de wallen tot plaatselijk 19 in het zuiden. Namorgen blijft het wisselvallig met vooral op woensdag flink wat regen. In Alkmaar wordt gevoetbald AZ RKC Ronald van der Geer. We hebben weer een nieuwe tussenstand na een half uur. Want het is 2-2 geworden. RKC is echt twee keer in het strafschopgebied van AZ geweest. En heeft twee keer gescoord. Wat dat betreft zeer efficiënt. Maker van de goal is Van Mosselveld. Vrije trap van Snijder. Net iets buiten het strafschopgebied. Kwam terecht op het lichaam van Viergever. Kwam dood te vallen. zo vijf meter voor de goal van AZ. En toen was het de koud kunstje voor Van Mosselveld. Om de 2-2 binnen te schieten. Mensen zaten eigenlijk net nadat ze hadden geapplaudiseerd voor de 2-1 van LT door. En deze Amerikaan heeft net alweer de kans gehad op 3-2. Er gebeurt voldoende. Het is 2-2 na 31 minuten. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. Gisteren werd een tussenkabinet benoemd tot dat de wacht moet houden tot de verkiezingen over twintig dagen. Maar de demissionaire premier Schotte en zijn ministers weigeren op te stappen. Ze hebben zich opgesloten in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Correspondent Dick Draaier in Willemstad legt uit waarom Schotte niet op wil stappen. Ja, Schotte heeft in eerdere gelegenheden al gezegd dat. Uh... Uh, hij zijn ontslag al heeft aangeboden, dat hij demissionair is en dat hij als zodanig dus niet opnieuw ontslagen kan worden. En dat hij gewoon de tijd wil uitzitten tot aan de verkiezingen van 19 oktober. Hij heeft gezegd dat uh, het, het ontslaan van een demissionair kabinet staatsrechtelijk niet kan. En uh, dus dat de uh, actie van de gouverneur om een formateur te benoemen en dus een nieuwe regering tot aan de verkiezingen te hebben, dat dat het. Is. Nou zijn die verkiezingen, die zijn over drie weken. Waarom vindt die gouverneur het zo belangrijk dat er dan een ander kabinet nog komt? Uh, begin augustus heeft uh, Schotten zijn ontslag aangeboden. Uh, de meerderheid van het parlement, dat dus toen naar de oppositie ging, die heeft uh, gezegd uh, wij willen graag vergaderen daarover. Uh, de voorzitter van het parlement heeft geweigerd om de vergaderingen uit te uh, schrijven. En daarop heeft de oppositie gezegd, oké, okay, als dat niet meer kan... Uh, dan moet de regering demissionair of niet uh, ook maar meteen naar huis. En uh, Alleen kon dat dus niet plaatsvinden omdat er geen vergaderingen in het parlement waren. Nou zit Schotten in het regeringsgebouw. Er is intussen een uh, interim regering. Wie heeft nu de macht op Curaçao? Uh, staatsrechtelijk gezien de nieuwe regering, want die is door de gouverneur ingezworen... En dat, betekent, en dat is de hoogste organen, de hoogste macht uh, in het land. Uh, dus strakswassen zien is het duidelijk. Alleen ja, als iemand niet op wil stappen, zoals in dit geval Schotten... dan wordt het onduidelijk. En uh, gisteravond bleek dat ook. Want uh, de politieagenten hielden uh, mij onder andere tegen. En toen ik vroeg op wiens gezag ze dat deden... toen zeiden ze zelf, ja, dat weten we niet... maar we hebben nu instructies van uh, uh, de oude minister van Justitie. Uh, ja, en op televisie had de politie al wel verklaard... ...in principe achter de nieuwe regering te staan. Maar op straat blijken er dus agenten te zijn die nog op het oude gezag uh, varen. Um, en wat merk je er verder van op, op straat van deze situatie in het parlement? Nou ja, op dit moment uh, de stad is uh, afgezet. Uh, men wil uh, voorkomen dat het regeringscentrum uh, ja, een soort toneel wordt van uh, demonstranten... Uh, men wil het dan toch rustig houden en in ieder geval niet de, de grote hoeveelheid demonstranten ontvangen. Uh, gisteravond lukte dat overigens niet, want de MFK aanhangers, dat is de partij van Gerrit Schotten, de aanhangers van de partij van Gerrit Schotten, die kwamen wel binnen en later op de avond ook uh, uh, de aanhangers van andere regeringspartijen. Men het dus nogal, maar men wil voorkomen dat, uh, er, uh, ja, dat er onrust uitbreekt door grote hoeveelheden mensen. En daarom dus politie voor elke straat naar de stad. Een gewelddadige nacht in het zuiden van Bangladesh. Een woedende menigte moslims trok door een aantal dorpen... en richtte grote vernietigingen aan. Vooral boeddhistische tempels en huizen van boeddhisten moesten het ontgelden. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, veel geweld tegen boeddhisten. Wat is er aan de hand? Ja, het heeft zelfs de hele nacht geduurd. Hè. Een hele plotselinge uitbarsting eigenlijk van geweld. Berichten uit het gebied dat een massa van zo'n 25.000 moslims heeft... Uh, Huisgehouden in die boeddhistische dorpen. Er zijn zeker tien boeddhistische tempels in de fik gezet. Een paar honderd jaar oude gebedshuizen. Oude houten boeddhabeelden daarbij gesneuveld. En tientallen huizen en winkels van boeddhisten ook in brand gestoken. Het gebeurde allemaal in het zuiden van Bangladesh. Ver van de hoofdstad Dhaka. Bangladesh is voor zo'n 90% islamitisch. Hè? Maar daar in het zuiden woont een flinke boeddhistische gemeenschap. Iemand uit die gemeenschap zou een foto op Facebook hebben gezet. Het wordt een beetje een patroon bijna, zou je zeggen... waarop de Koran, het heilige boek van de islam, uh, wordt beledigd. En dat zou de aanleiding zijn geweest voor dit geweld. We horen in Nederland niet zo vaak over religieus geweld in Bangladesh. Waarom dan ineens deze uitbarsting? Ja, in Bangladesh uh, komt het wel eens tot uh, geweld tussen hindoe's en, uh, en moslims. Uh, uh, dat zij met elkaar op de vuist gaan. Mm. Ze hebben een wat rommelige geschiedenis. Maar boeddhisten inderdaad... Dat is toch echt een andere gemeenschap. Ik denk twee mogelijke redenen. Hè. Die boeddhisten wonen in Bangladesh vooral... tegen de grens met Myanmar, Birma. Je weet wel uh, van de Bimeese Gunta, het land ook van Aung San Suu Kyi. Daar zijn veel veranderingen aan de gang op dit moment. En die veranderingen die leiden daar tot onrust tussen boeddhisten en moslims. Hè. Boeddhisten zijn in Myanmar juist in de meerderheid. Dus het is niet uit te sluiten dat dat geweld uh, van de afgelopen nacht... Uh, een gevolg is van de onrust over de grens in Myanmar. Tegelijk... Uh, het was natuurlijk al onrustig, ook in Bangladesh de afgelopen weken... rondom de anti-islamfilm uh, Innocence of Muslims. Hè. Net als in vele andere islamitische landen zijn er ook in Bangladesh uh, rellen over geweest. Uh, dus deze, die hele zaak van het beledigen van de islam... die staat op dit moment gewoon wereldwijd op scherp. En er hoeft dus maar niks te gebeuren, zoals hier de afgelopen nacht... of de vlam slaat in de pan. Lucas, Lucas Waagmeester, dankjewel. In Bremen in Duitsland zijn bij twee grote branden bijna 30 mensen gewond geraakt. De branden waren vanmorgen in dezelfde straat in de stad Bremen. De brandweer denkt dat ze zijn aangestoken. De eerste brand ontstond in de kelder en op de tweede verdieping van een woonhuis. Negen mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze last hadden van de rook. Nog geen twee uur later brak verderop in de straat ook brand uit in een kelder. Twintig bewoners onder wie zeven kinderen en een baby werden daar gered.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 Op de historische markt van de Syrische stad Aleppo... zijn door de grote brand van gisteren honderden winkels verwoest. UNESCO, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties... zegt dat het een groot verlies en een tragedie is. De brand is volgens oppositiegroepen ontstaan door granaatvuur van het leger. Scherpschutters van het leger zouden het blussen van de brand bemoeilijken. Bovendien zouden de autoriteiten het water hebben afgesloten. Opstandelingen begonnen drie dagen geleden een offensief in Aleppo. Op verschillende plekken in de stad wordt fel gevochten. De politie in Den Haag is tevreden over de aanpak van overlast in de Schilderswijk. Een politieteam dat criminele jongeren opspoort... heeft afgelopen week 19 mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer woninginbraken, beroving, diefstal en brandstichting. Haagse politie zegt dat er een vaste kern jongeren verantwoordelijk is... voor veel problemen in de Schilderswijk. Een man van 26 is zwaar gewond geraakt bij het vliegeren. De man uit Alteveer in Groningen was aan het vliegeren... toen hij door een rukwind de lucht in werd getrokken. Ruim 20 meter verder viel de man vanaf een hoogte van 2 meter op de grond. Hij is met zwaar rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. Sport. AZ RKC net was er gescoord, Ronald van der Geer. Leuke wedstrijd, veel doelpunten. Is er nog iets gebeurd de afgelopen minuten? Nou, ook bijna RKC op een 3-2 voorsprong. Het is nog altijd 2-2 na 39 minuten. Een vrije trap van Rodney Snijder. Daar waar Esteban de bal niet helemaal vast kon houden. En Chevalier eigenlijk een stapje tekort kwam. Want Esteban kon zich herstellen. Dat gebeurde allemaal in het schrasopgebied van AZ. Het betere voetbal is zeker van de Alkmaarse ploeg. Continu toch druk naar voren. Nu ook weer met Martens in het schrasopgebied. Voorzet vanaf de rechterkant op de benen van Zoet. En dan komt de bal niet bij Elm en ook niet bij Elti door. En gaat RKC er nu als een haas vandoor. AZ voetbalt goed, maar verdedigt niet goed. Is achterin zo lekker als een mandje. En zo ontstonden eigenlijk ook de twee goals van RKC. RKC nu in uitbraak met Martina vanaf de rechterkant. Bal op het hoofd van Hendrikse. En dan is dat gevaar geweken. Maar keer op keer laten eigenlijk de centrale verdedigers van AZ zich in de luren leggen. En met een loopactie van Chevalier... ja dan, dan, dan, dan is RKC gewoon gevaarlijk. En komt het er dus keer op keer doorheen. Eerst was het El met een kopbal de 1-0. Vlak daarna Marcel is volledig het bos in. Chevalier 1-1, lange bal van achteruit. Maar het mooiste van deze middag was toch de goal van LT door. Hij slalomde echt langs vier, vijf mensen van RKC... voordat hij uiteindelijk in het strafstopgebied van de Waalwijkers terecht kwam en afdrukte. Maar ja, mensen applaudisseerden. Hadden veel lof voor de Amerikaan. Maar ze stonden eigenlijk nog toen de 2-2 er alweer in lag. En daar gingen dus... Het het een en ander mis in defensief opzicht ook een vrije trap van Snijder op het lichaam van Viergever. Ja, toen was het voor Van Mosselveld een koud kunstje, want die bal lag helemaal dood om de 2-2 binnen te schieten. AZ heeft via Eltidoor en Martens nog wel kansen gekregen, maar dus de genoemde vrije trap van Snijder leverde ook weer gevaar op voor RKC. 41 minuten spelen we inmiddels in een aantrekkelijk duel in Alkmaar en het is 2-2. Scheidrechter Bas Nijhuis fluit dinsdag de Champions League... de wedstrijden tussen Juventus en Shakhtar Donetsk. Het is voor Nijhuis de derde keer dat hij een wedstrijd in de Champions League mag leiden. Hij wordt in Turijn geassisteerd door Rob van der Ven en Angelo Boonman. De hoofdpunten van het nieuws. De politieke crisis op Curaçao is geëscaleerd. Demissionair premier Schotten en zijn ministers weigeren op te stappen om plaats te maken voor een interim regering. Woedende moslims hebben in Bangladesh boeddhistische tempels in brand gestoken. Betogers protesteerden tegen een foto op Facebook die de islam zou beledigen. Bij twee grote branden in Bremen in Duitsland zijn bijna 30 mensen gewond geraakt. De twee branden woeden vanmorgen in dezelfde straat. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De haal nog klopt hij hier over de tennis. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune op zondag. De van Max. Te gast oud-tophockeyer Jacques Brinkman. Vliegende keeper Zul van der Wart te paard bij Gerco Schreuder. En deze week weer de klachten op het antwoordapparaat klacht over uh, media, ook wel uh, gewone vragen hoor. 035-677-6001. Deze week antwoord op de vraag over de televisering. We zijn nog maar net bijgekomen van alle spotjes voor Tweede Kamerverkiezingen. En nu kun je geen radio- of tv-zender aanzetten zonder dit soort reclames. Ga stemmen op Ali B. Stem op de voice King. Stem op de drama-serie van 2012. Dokter Deen. of stem op Erika op reis. Erika op reis. Ja, is dat wel eerlijk, al die promotie? Je moet stemmen via een e-mailadres. Ja, daar kunnen niet alle ouderen. Die hebben geen e-mailadres of kunnen niet zo goed overweg met, uh, met dat soort zaken. Straks de man achter de organisatie van de Televisiering. En reacties op dit programma, deperstribune.nl of hashtag deperstribune. De voormalige tophockeyer Jacques Brinkman te gast. Ja, oud vind ik altijd zo onaardig klinken, want je bent helemaal niet oud natuurlijk. Ik voel me nog diep uh, uh, ja. Zeker. Maar even jouw uh, tijd uh, typeren, Jacques. Jouw hockeyperiode lag vanaf 1988 tot. Ja, als je de Olympische cycli uh, pakt, dan is oh, ja. het uh, Seoul. 1988 uh, Seul. Als jong broekje onder de toenmalige bondskans Jorotsma. 92, 96 en 2000. En na 2000 ja. ben ik gestopt. Ja, en niet onverdienstelijk. Record international ben je lang geweest. Wanneer, wanneer ben je bij het hockeyrecord? Hoe staan dan achter je naam? Ik werd uh, Record International toen ik mijn 287 e Interland speelde. Toen haalde ik Kees-Jan Diepenveen, ook een uh, oh ja. oud-tophockeyer, uh, in. En uh, ja, inmiddels uh, heeft Jeroen dan mee me ingehaald en Teun de Nooier. Teun de Nooier, kijk eens aan. Ja, Teun is echt... Uh, maar ja, Teun heeft er nog even omgang. Gaat hij mee naar de Spelen? Mag hij mee van zijn bondscoach? Die wilde hem thuis laten eerst. Ja, dat is ja. weer een uh, mooi verhaal. Hè? Het is, uh, ja, dat hmm. was een... Uh, erin en eruit. En uiteindelijk uh, mocht Teun er nooit wel mee taken, maar niet. En, uh, ja. ja We wachten eigenlijk nu op uh, de contractverlenging van de bondscoach Balvenas. <laughs> ja, daar uh, zit een toontje in van ik zou het niet doen als ik de bond was. Uh, nee, meer dat het zo lang duurt. Dus wat dat is, oh. zijn, er misschien wel twijfels. Ik vind hem dat hij wel een kans verdient toch, om uh, in zijn eigen stad 2014 het karwei af te maken. Hmm. Want uh, er zit toch wel een verschil tussen zilver en goud. Ja, Zilver, was het voor de heren en dames uh, goud op deze spelen? Dus uh, we zijn goed weggekomen hè, als hockeyers, sport. Ja, zeker. Het was een, uh, een, uh, een pure reclame, vond ik, uh, voor het hockey. Super uh, superprestatie van de dames. En ook de heren hebben eigenlijk, vooraf had ik ook niet verwacht... Nee. dat ze zo makkelijk door de pool zouden gaan. En de beste wedstrijd speelden ze in de halve finale tegen Engeland met 9-2. Ja, de finale helaas... Toch weer verloren van Duitsland. Dus uh, de parallellen hmm. met WK voetbal 74 uh, maken dus, het zin, allemaal wel mooi. Maar... Zijn we er toch weer in getuind? Ja, ja vaste ja. uitspraak. Herman Kuiphoff 1974 ging het over voetbal, trouwens. Maar dat is blijkbaar ook op het hockey van toepassing. Jij bent nu uh, analyticus, hè? mag ik het? Ja, zo noem ik het. Voor de Telegraaf, je hebt Studio Sport ook uh, uh, gedaan. Uh. Analyseren. Je geeft cijfers aan, aan tophockeyers. Krijg je dan ook boze reacties? Want is, begrijp ik, toch wel een klein wereldje, die hockeywereld. Ja, het is uh, een kleine wereld. Ik vind het leuk om te doen, zowel het analysewerk voor televisie... en ook uh, wat schrijven voor de Telegraaf. En cijfers, ja, bij het voetbal zijn ze het gewend. Bij het hockey niet. Dus ze vragen ook wel eens aan mij van... Josjak, ben je nou een van ons? Of uh, ik, nou, ja, ik, ik zie uh, wat ik zie. En als iemand daar niet goed speelt, dan geef ik hem een vijf of een vier. Of, en als hij het goed uh, doet, ja. een negen. Maar dat zijn de hockeyers uh, absoluut niet uh, gewend. En, uh, maar nou, dan... hoe laten ze dat blijken? Nou, op meerdere manieren. Uh, het zijn uh, telefoontjes die je krijgt. Het zijn e-mailtjes, het zijn Twitterberichten. Het zijn soms zelfs ouders die uh, gaan reageren. Maar ja, weet je, uh, ik leg het gewoon keurig uit en uh, ik, ik vind het leuk om te doen. En uh, soms zeggen ze in de Telegraaf, noemen we het de goudmeter. Hé, hey, daar staat de goudmeter langs de lijn. Ja, weet je, ik, vind het, uh, ik vind het wel prima. En ik denk dat het goed is voor het hockey om het, ja, om het toch voor het voetlicht te krijgen. Nou ja, je zei net in een bijzinnetje... je bent er toch een van ons, hè? Dat, dat is wel het gevoel wat dan uh, toch in die hockeywereld he, uh, heerst. Iedereen kent elkaar natuurlijk van, van nabij al jaren in, jaar uit. Komt elkaar telkens weer tegen. Ja, goed, en je weet natuurlijk veel of je... je hoort ook ja. nog wat achtergronddingen en, en ja, kennis is macht, dat is het mooi woord. Dus als je dat dan op een bepaalde manier... kan je dat, kan je dat gebruiken. Maar ik, ik, ik, ja, ik, ik probeer het niet zo objectief mogelijk. En ik zeg wel, dat is mijn... Uh, analyse, of het, is, het zijn mijn uh, cijfers. En ja, daar zul je dan maar tegen moeten kunnen. Maar ik heb natuurlijk ook een, jaren gecoacht. Onder andere ook een, bijvoorbeeld een paar dames. Hè. Of het nou Belaris, Kim Lammers. ja. Maar die kan ik toch een 5 of een 4 geven, maar ook net zo makkelijk een 8. En ja, dat, dat is wel eens gevoelig. Ja, maar, maar, maar leidt het ergens toe? Ik bedoel, deze week geef je een 5, volgende week geef je misschien een 7. Maar ja, het wordt vervelend als je permanent onderin blijft zitten qua uh, normering. Maar, maar leidt het uiteindelijk uh, tot iets, denk je? Of is het gewoon spiederij, zo'n cijferreeks? Nou, ik denk dat het, het, het, het hoort bij het, het volgen van, uh, van sport en van topsport. En uh, daarom vind ik het ook leuk om bijvoorbeeld analyse voor, uh, voor het hockey te doen. Ik bedoel, bij voetbal gebeurt het wekelijks uh, met Jan van Halst. En gek uh, gekscherend hebben ze mij wel eens dat hockeymannetje genoemd. Zo, maar ik vind dat gewoon heb leuk. Heb je ook zo'n schermpje als Jan? Of ja, een, ik heb zo'n ja? schermpje. Daar heb ik oh. ze nu nou wel even aan moeten wennen. Want het lukte niet altijd in één keer. Dus het is een kwestie van ervaring... Maar maar ja. Uh, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het, het, het draagt bij denk, aan de verdere professionalisering van de sport. Dat je dat gewoon professioneel volgt. En uh, ja, of het bijdraagt om uh, nog zelf in de toekomst als coach terug te keren... is weer een ander verhaal. Want ja, je bent. Nou toch ja, je kritisch. bent ook wel coach geweest uh, na, na die rijke uh, toploopbaan. Ja, ik heb, ben meteen na 2000 dat ik gestopt was in de coachwereld gerold. Dat was leven winnen, eh, Want dan ga je in één keer als speler eh, langs de lijn staan. Dus dan ben je in de eerste instantie een soort radioverslag radioverslaggever... waar de bal mee moet, naar links naar rechts. Uiteindelijk eh, kom je wel tot rust. Mooie periode gehad. Eh, in 2010 eh, iets minder afgesloten. En uh, ja, nu twee jaar geen coach. En uh, nou, ik sluit niet uit uh, dat ik nog een keer terugkom. Dat is niet heel diplomatiek, hè? <laughs> he? ik... Wil je het of niet? Nou, ik, ik zie mezelf in en nog ja. als een soort technisch directeur... met talenten uh, overweg jeugdopleidingen opzetten... dan dat ik echt nog terugkeer als coach. Ik mis, ik ben blij dat ik hier ben... maar ik mis de zondag met een team winnen en verliezen. He, dat dat, dat, dat, dat mm. is toch een soort verslaving... wat je tot en met 2010 altijd gehad hebt, jaren. Dat is iets wat ik nog wel mis. Maar er komen hartstikke veel leuke dingen voor terug. Kijk... Zullen we toch nog maar even in het verleden blijven hangen, uh, Jacques? Een hoogtepunt uit jouw uh, hockeyperiode. Goud op de Spelen van Atlanta. Nou, dit is het moment. voor Bijvoorbeeld voor Lomans. Of gewoon voor Bovenlander. Bovenlander! Ongelooflijk, wat een harde klap. 2-1 voor Nederland. Twee dode acties. En raak. Kijk, dan let u op, nu staat Lomans weer aan de andere kant. Dat kan ook betekenen dat hij op de keeper afloopt. Nee, hij mag het ook een keer proberen. Raak. 3-1. Het goud is binnen. Sprak Hans Brian, hockeyverslaggever van Studio Sport, gouds binnen. En jij gaf uh, op die drie goals de assist, dacht ik. Ja, mijn, uh, een van mijn eerste trainers. Ja, mijn, een van mijn eerste trainers uh, bij SJC, Paul Leopold, die zei wel eens: Jacques aangeven van de corner is 90%. Ik gaf de corner aan, dus dat was een goed gevoel. Ja, want uh, uh, dat geeft een goed gevoel. Je gaat met goud naar huis, zie je die mannen nog wel eens, de bovenlanders en uh, hoe heet ze? Ronald Jansen, brandlomers. Ja, absoluut. Ik bedoel, het is niet ja, ja. zo dat we de deur plat lopen, maar je spreekt elkaar uh, regelmatig op of op rond het hockeyveld bij de wedstrijden van oud internationals Bataviren. Mm. Maar het was, ja, het was een super, uh, super team. Uh, het was de eerste gouden medaille die wij in 96 gewonnen. En voor mij was het ook nog speciaal dat ik op dat moment... Het, als je op dat podium staat met het goud... dan heb je het hoogste in je sport uh, gehaald. Maar uh, de, daarnaast was Jacqueline ook zwanger van onze tweede team. Dus het was een soort, soort ultiem geluksmoment. Zowel privé als, als sport. Dus vandaar dat dat moment eigenlijk ook altijd bijgebleven is. Ja. Uh, ik wil nog even naar die strafkornen, want vandaag de dag... Uh, als er een strafcorner is, dan loopt men uit dat je denkt... nou, dit worden zelfmoordacties. Dit overleef je niet. Als die bal even verkeerd terecht komt op je lijf, ben je er geweest. Ja, er zit een gevaarlijke ontwikkeling in. Ja, de, de, de, ze noemen dat dan hè, suicide uitlopen. Dus vol in de ja. baan van het schot. nou Het gaat natuurlijk steeds harder en, uh, en sneller. Mm. Uh, in de regels staat niet dat het verboden is. Dus ja, op een gegeven moment zegt zo'n coach... Uh, joh, je moet gewoon niet het schot lopen. En dan gaat de bal er wat minder snel in. Dan doen we een tok in, noemen we dat. Ja, hè, en, en, je, je moet gewoon, zeg jij... maar ja je moet het ook maar durven. Ja, nee, ja, ik, ik, Zou was, jij ik, ik was eerste uitloper vroeger in heel zelfstand maar uh, dat was nog niet dat ik zo in de baan nee. van het schot liep. Ik had zo'n beetje mijn stick zo ernaast. en uh, dan hoopte hij dat hij uh, daar op slug heen. of iets ja. dergelijks. Maar het klopt, maar het is vaak zo dat dat soort dingen pas echt uh, veranderd worden als echt ongelukken gebeuren. Jaren geleden, in 1987, was het nog niet eens verplicht om met een helm, een keeper met een helm, totdat er echt een, een, een, een zwaar ongeluk gebeurde. Toen was het verplicht om met een helm te spelen. Het is al verplicht om met schemerschermers te spelen. Je ziet al bij de strafkorten steeds meer uh, maskertjes op om toch te beschermen, maar ja, dit zou je eigenlijk moeten verbieden. En er wordt ook best wel veel voor gewaarschuwd. Maar ja, het gaat tot nu toe allemaal nog... Nog goed, Dus er zullen eerst misschien pas echt hele ernstige ja. ongelukken moeten gebeuren. Wil je dat verbieden? En wie kan het verbieden? De, ja, ik neem aan de bond of de internationale hockeyfederatie? Ja, de internationale hockeyfederatie. Dat, maar goed, wat dat betreft we zijn bij het hockey best wel snel met regels veranderen. Maar dit is nog een punt wat nog niet uh, gebeurd is. En ja, ik denk dat het wel verstandig is om er in ieder geval goed naar te kijken. Want het is levensgevaarlijk. Ja. Jacques, we vragen onze gasten naar het nieuws uh, van deze week. Uh, ben jij iemand die daar ook mee bezig is? Uh, naast uh, naast al, die, al die werkzaamheden die je aan het doen bent. Als ZZP'er. <laughs> nou nee, ja, goed, je volgt het, uh, het nieuws sowieso. <laughs> ik bedoel, van de actualiteit is. En dus ook het sportnieuws. Uh, je bent een sportfanaat, dus elke sport ja. volg je eigenlijk wel. Nou, wat, wat is, valt je op dan uh, deze week in het nieuws? Ja, dit uh, moment wat ik dan, uh, wat me opgevallen is, is de bij Fortuna Sittard. Oh ja. uh, de olie Shaikes, uh, die uh, in één keer Gouden Bergen beloven. En uh, sport en geld, het is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, het kan aan mij liggen, maar ik heb ze nog niet heel veel uh, gezien in mijn uh, leven... zowel in het bedrijfsleven, maar ook privé. Mensen met heel veel geld, die denken toch voornamelijk aan zichzelf... en niet aan een ander. En je moet gewoon oppassen dat je niet uh, op het verkeerde been wordt gezet. En ja. dat is nu bij Fortuna zit, dat natuurlijk gebeurt. Een Vitesse zal ook moeten dat opletten. Dat is geen uh, die erin stapte? Nee, uiteindelijk, nee, uiteindelijk nee. is het helemaal niks gebleken. Nee. En, uh, maar dat, ja, dat, je moet er gewoon voor oppassen. We gaan even luisteren hoe dat klonk bij Fortuna. Vanmorgen een, hadden we een afspraak met de vertegenwoordiging van IZC Sportmanagement. We hebben anderhalf uur gewacht, maar ja, er is niemand gekomen. En, op basis van deze bevindingen en ook eerdere bevindingen hebben we vanmiddag besloten om het directe contact of de directe onderhandelingen met de IZC te stoppen. Ja, het grote geld in voetbal dat is al jaren natuurlijk uh, aan het rollen. En uh, veel buitenlanders die uh, grote clubs... Nou, Manchester United, uh, al dat soort clubs komen toch in handen van uh, ja, oliecheiksen. Ja, en alleen ja, het, het belang is voornamelijk toch van die oliecheiksen. Het is niet echt dat ze het belang van zo'n voetbalclub nee. uh, voor ogen hebben. En uh, dat is nu in dit geval ook, want blijkbaar heb je wat beloofd bij Fortuna Sittard en dan maar niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat Jordanië echt het alleen maar het belang van Vitesse voor ogen heeft. Precies. Maar voornamelijk toch wel zijn eigen belang. Ja. En dat zie je denk ik gewoon ook. Ja, ik heb dat zelf aan de lijve ervaren, ook nee. in mijn eigen, nou, in mijn eigen uh, bedrijf. Dat, dat er, uh, en soms vind je het natuurlijk ook wel lekker om daarin te stappen. Om, nou, om... vertel eens wat er dan gebeurt bij jouw bedrijf. Nou, als mensen wat uh, denken van nou, ik vind het wel leuk om samen met jou wat te doen. Uh, dan denk ik, nou, dat is wel, dat is wel een goed plan. Hè? Uh, iemand heeft misschien wel geld. Dan denk ik, nou, weet je. Dus je kijkt ook in eerste instantie weer naar jezelf. Dan mm. doet Fortuna het ook. denk ik, hé, gouden bergen. Laat ik maar in zee gaan. Maar het is levensgevaarlijk. Ik omschrijf uh, dat soort mensen wel eens nog. Ik, ik moet niet generaliseren. Dus ik, ik, mm. Maar het zijn vaak toch wolven in schaapskleren. Mensen met heel veel geld. En dan moet je gewoon enorm oppassen. Ja, aan de andere kant kijk, Fortuna zit altijd in de marge van het betaald voetbal. Niet altijd, maar toch zeker de laatste twintig jaar. met af en toe zijn uitschietertje, eredivisie. Maar. Zo'n club ziet dan ineens weer uh, geld voor spelers en volle tribunes en weet je wel, dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk ook dan heel verleidelijk om ja. erin te stappen. Uh, alleen ja, ook nu blijkt weer dat je er dus enorm voor moet oppassen. Omdat je gewoon op het verkeerde been wordt gezet. Ja. Omdat ze uiteindelijk toch niet het belang van Fortuna zit dat voor ogen hebben, maar voornamelijk hun eigen belang. En blijkbaar zijn ze even wat verder gaan zoeken. En denken, nou, zit waarschijnlijk dat toch is. onvoldoende toekomst in. En dan trekken ze ook zo net zo makkelijk uh, de portemonnee weer terug. Als u vragen hebt aan Jacques Brinkman hockeyer geweest in de gouden periode, 88 uh, tot aan in ieder geval 2000 uh, Sydney. Hij heeft twee keer goud en in ieder geval ook een bronzen medaille, hè Jacques? Ja, dat is de, de oogst in ieder geval aan Olympische medailles. Een paar wereldtitels natuurlijk. Ja, kijk je daar uh, vaak, uh, vaak naar, naar die medailles? Of waar liggen ze? Ja, ze liggen gewoon bij mij thuis. Ik neem ze de laatste tijd wel eens mee, ook naar, als ik wel eens een presentatie geef. Ik gebruik ze wel eens als metafoor. Dus hoeveel sporters die geven presentaties? Nou, metafoor, verschillende typen leiderschap. We hadden in 88 Jorrit als coach, hoe, hoe geeft hij leiding? En uh, nou, hè, waarom wonnen we nou in 96 goud, in 92, bijvoorbeeld vierde? En de 2000, ruzie, jij met de Ruzie, won, ja, wonder, wonder van Sydney. Uh, nou. Ja, daar, daar gebeuren eens wat dingetjes. En uh, ja... Uh, ja. We gaan ze zo nog even afpellen. We gaan ze afbellen, Met okay. een welnemen. nemen. En zometeen ook klachten op ons antwoordapparaat. Misschien ook wel een paar complimenten, je weet het maar nooit. In ieder geval nu aanzet de vliegende kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Je hoofd, we hebben even een rondje gemaakt. En we staan nog steeds bij de paardenstallen. En met Gerko Schreuder. Kijk, wil je wat zeggen? Je hoort hem heel zachtjes, maar paarden praten niet in, dat weet je. Maar we gaan zo even naar Londen toe. Tenminste niet naar de plaats, maar naar het paard. Dat was voor jou heel speciaal, hè? Ja, nog geen twee maanden geleden. Ja, zeker. Was, uh, we gingen daar naartoe uh, met het team. Uh, Oké, okay, we dachten wel dat we een goed team hadden. Maar op dat moment moet alles gebeuren. En dat we dan in eerste instantie al uh, zilveren medaille haalden met het team... Daar waren we enorm blij mee. En, uh, de dag daarna was het gevoel nog eigenlijk steeds goed. Het paard was fit. En, en, en daarna, de dag daarna, in de finale nog een keer weer zilver te halen. Individueel, uh, ja, dat was uh, ja, top uh, van dit seizoen. Is de naam Gerko Schreuder daar eigenlijk ook uh, ja, uh, nog meer in aanzien gestegen, denk je? Nou ja, de, de, zoals ik zei, de Olympische Spelen bereikt een groter publiek dan normaal de paardenwereld, alle andere concoursen. Uh, ja, de, daarom. Blijft het toch wel iets specialer, ja. ja. Heel veel mensen weten misschien wel dat je Aak hebt gewonnen. Maar nog veel meer mensen weten dat je gewoon twee keer zilver hebt behaald in Londen, denk ik. Dat is toch het verschil. Het is een groter publiek wat kijkt, denk ik. Hè? Ja, je merkt van, tenminste wat ik nu heb gemerkt, van heel veel mensen... wat eigenlijk niet wat met de paardensport hebben. Maar die op dat moment dat wat gevolgd hebben. En die wat daar toch ook echt van genoten hebben. En, en misschien toch wat meer aandacht nu uh, houden voor de paardensport. Ja. Zullen we even naar Londen lopen? Want ik zie hem daar staan. Ja, doe even. Ja. Wat, wat maakt dat paard zo speciaal? Ja, Londen is heel speciaal. Hij heeft, heeft een, uh, een super karakter, een super instelling. En heeft, heeft ook, uh, als je zijn bouw kijkt, is het gewoon een heel atletisch paard om te zien. Ja. Ja, het is wel gezellig, hier vogeltjes en zo. Maar het, ik denk ook van, uh, ja, Londen is een bijzonder paard. Maar zag je dat al heel snel? We hebben uh, Londen gekocht. Toen was hij vijf jaar oud. En uh, toen was het gevoel al heel goed op het paard. Je voelde dat het een speciaal paard was. Kijk, op dat moment kun je van een vijfjarig paard... Is heel moeilijk te zeggen dat hij de absolute topsport gaat halen... Of, of eventueel medailles gaat halen op kampioenschappen. Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar dat, zal, dat moet dan de tijd uitwijzen als het paard uh, ja, meer ervaring krijgt en zo. Ja, je hebt twee keer zilver gewonnen in het landenklassement 1 en individueel ook. En dat individueel was bijna goud. En het is eigenlijk zilver met een goud randje. Uh, ja, zeker. Ik ben ik er ben enorm blij mee. En uh, dat het allemaal zo gelopen is daar. Uh, dus, dus voor mij, uh, ja, dikke ja, naden. Je was wel een beetje favoriet, maar dat je dan met twee keer zilver weg gaat, dat, dat gelooft toch niemand? Nee, daar sta je ook niet meer stil als je daar naartoe gaat. Uh, dan denk je, ja, je probeert zo goed mogelijk daar naartoe te werken. En, en, en de planning daar naartoe, dat liep ook allemaal, uh, het liep allemaal zoals we graag wilden. En uh, ja, dat het uiteindelijk daar ook allemaal uh, zo loopt, ja, dat is dan uh, top. In het eerste uur hadden we het er al over. Je bent even een weekje weg geweest met je familie. Je hebt, je hebt twee kinderen, geloof ik, hè? Vier en twee jaar? Ja, dat klopt. Ja. En waar zijn jullie dan geweest? De Canarische Eilanden zijn we geweest een weekje. Lekker uitrusten. Maar... Ja, een keer een weekje lekker rustig is ook mooi. En, en ook, uh, keer is toch weinig tijd om met mijn gezin door te brengen. En dan een keer een weekje daar samen met hun. Uh, daar, dat is ook mooi. hoort ook zeker bij. Maar hoe komt dat dat je zo weinig tijd hebt? Ja, de concoursen uh, loopt eigenlijk het hele jaar door... Uh, uh, de, ja, in de uh, hebben we de indoor concoursen en dan gaat we gelijk weer door met de outdoor concoursen. Dus uh, ja, we zijn toch uh, bijna 45 weekenden in het jaar onderweg op concours. Ja, en in de tussentijd ben je dan zenuwachtig geweest, want je hoort die verhalen van Eurocommerce... die, die ja, wat beslag op het paard wordt gelegd en zo. En, en eigenlijk al direct na de Olympische Spelen. Heb je in de rats gezeten? Ja, tuurlijk. Dat zijn minder mooie dingen. We hebben hier... Uh... Uh, altijd uh, enorm mooie tijden gehad. en, en, en We hebben uh, superresultaten gehad en mooie prestaties geleverd. En, um, ja, als dan zulke dingen gebeuren, uh, dat is zeker de minder mooie kant van het verhaal. Ja, jullie gaan binnenkort naar Brazilië. Volgende week al, geloof ik. Hè? Dus ja. paard gaat morgen weg. Ja, het ja, paard vertrekt dan. Uh, die vliegen dan uh, naar Brazilië, naar de wedstrijd toe. Ja, jij gaat dinsdag. Ja. ja dat, dat is een hele speciale wedstrijd. Maar ben je echt bang geweest dat je niet meer op hem zou kunnen rijden? Ofzo? Hoe voelt dat? Ja, dat is zeker. Dat zijn een beetje onzekere, onzekere dingen op dit moment. Uh, uh, dus ik wacht elke keer... Uh, ja, ik wacht af wat, uh, uh, zeg maar, of, ik, of we weer toestemming krijgen... of ik met de paarden op, op de wedstrijd kan gaan of niet. In ieder geval geniet in Brazilië en probeer je weer die prijs te pakken. Ja, dan gaan we proberen. Dank je wel. Graag gedaan. Gerko Schreuder in gesprek met Vliegende Kip, Zul van der Wart. Paarden... Oefen uh, sterven weg. Binnenkort uh, komen ze weer in volle hevigheid terug. Het paard van Sinterklaas. En uh, dan hoort u dat weer op radio en televisie. Het ja, is dus wel jaak een paard in een vliegtuig. Dat reist natuurlijk er vooruit. Hoe ging het met jullie materiaal? Uh, want je hebt ook kostbaar materiaal. Weliswaar zijn dode dingen. Maar je moet toch zorgen dat het goed op de toernooien aankomt. De hockeystick en uitrusting. Ja, meestal ging dat wel goed, maar het gebeurde ook wel eens dat er in één keer uh, de sticks niet, de niet aankwamen, want die werden wel altijd bij elkaar gebundeld. Maar ja, het was natuurlijk inderdaad wat je zegt wel een heel ander verhaal dan uh, paardenvervoer. <laughs> ja, maar ik, denk, ik kan me wel voorstellen dat je de pest over in hebt als jouw hockeystick kapot uit dat vliegtuig komt. Of aangetast. Ja, nou, dat, dat, dat gebeurt niet echt, nee? Maar dat hij er niet is omdat je met een erg. andere stik ja. moet spelen... dat is wel ja, wat is lastig. Ja, ja, dat je bent wel gevoelig dat je toch met je ja. eigen stik wil spelen. Ja, ja. en uh, gaat hij dan na afloop weer mee terug? Uh, uh, speel je daar lang mee als hij het houdt tijdens de wedstrijd? Na nou, de eerste periode had je vroeger nog houten sticks. Die, ja. die sleten nog wel eens. Hadden ah, we op kut... vroeger. Ja, ja, die houten sticks. Ja, ja, die ja, die sleten nu, sleten kut... nooit. nu heb je of sticks. Nou, die, die, gaan uh, die, die gaan niet kapot. Dus dan uh. is het meer aan Michael Jordan. Die zegt, ik wil elke wedstrijd nieuwe basisschoolschoenen. Dat je zegt, nou, ah, per cool. toernooi uh, een, een andere stick. Jacques, iedere week schrijft een bekende van onze gasten, onze sportgast. Een persoonlijke brief. En uh, vandaag heeft uh, deze persoon de pen opgepakt. Stop, oh yes. Wait a the postman. Wait. Wait voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Sjak, we hebben veel wedstrijden met elkaar gespeeld. Uh, misschien een van de belangrijkste wedstrijden die we samen hebben gespeeld... was de halve finale in Atlanta, Olympische Spelen in 1996. We speelden toen tegen Duitsland. Uh, het was een hele speciale wedstrijd, Juist stond rechtsachter, dat weet ik nog goed. En de linkerspits van Duitsland uh, werd helemaal gek van je... Uh, die is je in één keer voorbij gekomen. Je hebt alle ballen van hem afgepakt. En op een gegeven moment stond je zelfs, uh, toen hij jou een deal gaf, een beetje zwaaiend uh, voor hem om hem te treiteren. Uh, dat heeft altijd een beetje in je, in je gezeten. Vel uh, zoals je bent. Uh, nog steeds was je toen, was je toen ook. Uh, daar heb ik altijd ongelooflijk van, uh, van genoten. Ik stond toen links buiten, dus ik stond uh, ver van je af. Uh, maar het is een moment dat ik, uh, uh, ik mezelf nog goed herinner en koester. Uh, we zijn nu een stuk verder, uh, jijzelf ook. Uh, sterker nog, uh, een van je zoons zit nu in het eerste bij, uh, bij Kampong. En uh, Jong Ranje, ik denk dat je daar ongelooflijk uh, trots op bent. En uh, wat mij ongelooflijk mooi lijkt is als we weer een... Uh, als we weer een Brinkman in het Nederlands elftal uh, gaan krijgen. En uh, het lijkt erop dat dat uh, misschien in de toekomst zelfs gaat gebeuren. Uh, allerbeste. En uh, ik zie je snel. Teun de Nooien. We gaan zo over die brief praten. De ontwikkelingen in de tweede helft. AZ RKC Ronald. Een doelpunt voor uh, RKC, uh, twee minuten na rust. Corner van Wesley, of van uh, Ja, die zit hier wel, ja. Wesley Schneider. om te kijken naar zijn broertje Rodney, die die corner neemt vanaf uh, de rechterkant. En dan komt Enrico Drost, het slasopgebied ingewandeld... en uh, komt boven alles en iedereen uit en komt het 3-2 voor RKC binnen tegen AZ. Bijzondere ontwikkelingen in Alkmaar. Jacques Brinkman, je krijgt een brief van uh, Teun de Nooyer... Uh, en die zegt, ja, ja, uh, die, die, die, die zegt aardige woorden over jou... Uh, en wat vond jij ervan toen Teun de Nooijer destijds... Eh, aan het begin van die rit naar de Olympische Spelen... uit het team werd gelaten door Paul van As? Ja, ik vond dat niet, uh, niet terecht. Uh, vooral de manier waarop, hè, qua communicatie. en uh, ja, Teun uh, hoorde er naar mijn idee gewoon bijna te staken maken, trouwens. Dus uh, ja, ik was het daar niet mee eens. Nee, maar dan kun je van communicatie nog zeggen... dat is procedurewerk. Maar... Klopte het dat hij uh, als speler weg moest blijven? Uh, of was hij juist nodig? Nee, ik, Met de ogen uh, van vooraf bekeken, hè? Ja, nee, goed, hij... Uh, uh... Hij had enorm veel ervaring, was nog steeds een van de betere hockeyers. Was misschien ietsjes minder dominant dan de periode daarvoor met zijn rusjes. Maar nog steeds van, van cruciale waarde. En op de Olympische Spelen heeft hij dat ook laten zien. Hij heeft gewoon een prima toernooi. Misschien niet zo dominant als het als, als toernooi daarvoor. Maar hij hoorde gewoon niet heel zelf dan. Nee, maar uiteindelijk werd het dus zilver voor die hockeyheren... onder leiding van deze omstreden bondscoach Paul van As. Kun je zeggen, met de keuze om taken maar thuis te laten... heeft hij toch een juist besluit genomen? Nou nee, ja, kijk, de, de, de vervangers van Takema, Mink van der Weerde en Roderick Weustof, hebben een super toernooi gespeeld. Mink van der Weerde pushen de corners erin, Weustof ook. En, en was ook in zijn veldspel goed. Dus ja, met achteraf, en dat is ja. altijd zo makkelijk, sport wordt vooraf uh, beleefd, achteraf begrepen. Ja, is het terecht, dat, hè, is het een terechte, terechte keuze. Uh, maar goed, weet je, voor hetzelfde had, had Takema er ook in gepoest. Is altijd moeilijk, maar ja. Zie je parallellen met wat Louis van Gaal nu doet... ten aanzien van de, laten we zeggen, de oudere, gevestigde orde... en daar aanvankelijk toch de jonkies voor naar binnen schuiven? Nou ja, toen Van Gaal, Van de Vaart, De Jong... Ja. er waren het nog meer, nog twee anderen, die, die haalde hij eruit. Ja, Van de Wiel ook. Van de Wiel, die selecteerde hij niet... En uh, toen, ja. bij de voorlopige selectie heeft hij ze weer teruggehaald. Toen moest ik wel heel even uh, weer denken aan, uh, aan Van As. Van hé, hey, mm. hij gooit de denooi een taak maar eruit. Haalt ze er weer bij. Ik nou, ben benieuwd wat Van Gaal nu weer doet. Want hij heeft ze er in ieder geval bij gehad. Vier ervaren spelers. En ja, wat doet hij dan bij de definitieve selectie? Ja, nou ja, je gaf zelf al aan... Coaches hebben hun, verschillende, hun eigen aanpak. Hè? Je, je zei Jorrit Maas weer anders... dan uh, aan het eind van jouw carrière in Sydney... Maurits Hendricks. Hè? Uh, elke coach heeft zijn eigen uh, aanpak. Moet je daar als speler bij aanpassen of bij neerleggen? Hoe deed jij dat? Um, nou ik... ik, ik... Even over terugkomen over die brief van Teun. Ja. Ik ben gewoon mezelf. Hè? En ik vond het ook hartstikke leuk dat Teun uh, dit zo heeft omschreven. Ik weet het ook nog. Ik was rechtsachter. Ik was daar niet Degen zo blij die Tegen die Duitsers. Duitsers. Ik was daar in eerste instantie voor toen nog niet zo blij mee dat ik rechtsachter uh, moest. Want ik, ik vond dat ik op middenveld thuis hoorde. was bij de toenmalige coach uh, Oldmans. Oltmans. Speelde rechtsachter. En ik, ik, je bent daar gewoon jezelf. En ik was daar inderdaad voor die Duitsers gaan springen toen we drie even voorstand. Dus ik, ik, ik zie dat moment ook nog, nog, nog helemaal voor me. Dus het belangrijkste is wel dat je jezelf bent. En aan de andere kant toen bijvoorbeeld uh, in 1998 Oldmans wegging als bonscoach... en er, uh, de vraag was wie wordt ja. het nieuwe coach... ja, toen zei ik ook aan Maurits Hendricks... want ja, die zou het toch wel worden. En als je dan zei, ja, die wil ik niet... Ja, dan, dan, uh, dan zou je theoretisch bijvoorbeeld niet in de selectie uh, kunnen komen. Maar ik vind het allerlaatste dat je gewoon als speler wel jezelf, jezelf bent en blijft. Ja, toch heb jij wel een conflict met die zojuist genoemde Hendricks gekregen. In, in 2000. Ja, nou, over, kijk een coach kon er in ieder geval altijd op me rekenen. Ik was altijd, ik traine als een beest en ik, ik was betrouwbaar. Je kon er altijd op me rekenen, maar ik was wel mezelf. Dus ik vond op een gegeven moment als ervaren speler dat wij wel wisten wat er voor nodig was. Ja, en dan kan ik wel eens een beetje irritant zijn. Hè? Ik ben daar nu wat een paar jaar verder en ik kijk erop terug. Net als steunen Noor over mij zegt, god, stond hij voor die Duitsers te springen? Goh, hoe ja. moet je dat nou doen? Nou, dat was een beetje mijn stijl. Zo heb ik in 2000. Uh, die hamburger uh, de, voor zijn ogen opgegeten. Terwijl ik heus wel weet dat je op een gezond dus moet eten. Just. Nou, die ene hamburger zal dat niet gedaan hebben. Nee, maar maar dat is een provocatief. beetje provocatief. Dat is een beetje provoceren. En ik ken mezelf nu inmiddels ook uh, echt goed. Dat ik weet dat dat in me zit, provoceren, uh, confronteren. Maar je kon altijd op me rekenen. Dus ik verzaakte nooit, zowel niet op de trainingen. Alleen ja, dat was een beetje het conflict zoeken en ook met, uh, ja. met Hendricks. Ja. Is, is dat een conflict dat door de tijd ook verwaait, Of als jij nu Maurits Hendricks, ho hoge baas bij NOC NSF tegenkomt... dat je, jullie dan toch een beetje om elkaar heen lopen? Nee, nee. nee? We, hebben, we hebben een pre olympische trip gemaakt uh, naar Londen. En toen, daar was Maurits ook bij. En toen hebben wij uh, met elkaar erover gesproken. Dat was nog voordat de documentaire werd uitgezonden. Ja, dat is de documentaire van andere tijden. Hè? Waarin dat wonder van Sydney werd belicht met het, het, het conflict erbij. Hè? Ja, nou, dat, ik vond het een hele mooie documentaire. Uh, de laatste vraag werd nog gesteld aan mij. van joh, Ben je nou dankzij of ondanks Maurits Hendricks, Olympisch kampioen geworden? Toen wachtte ik even en toen zei ik eh, ondanks. Daarna kwam het langste antwoord, maar dat is niet meer uitgezonden. Waarom dat nou zo wat? Maar eh, weet je, ik denk dat Maurits en ik zijn nu ook wel jaren verder. En eh, daar is verder niet, eh, nogmaals, we gaan niet samen met elkaar eten. Maar eh, ik denk dat we een prima, prima relatie nee. hebben. Nee, want je gaf net aan... Uh... Ik, ik zou wel wat in de beleidsmatige sfeer in de sport willen doen. Is, zijn dit functies die jij uh, op zich ambieert? Uh, technisch directeur bij, bij een sportbond of bij een club of nou, NOC en NSF? Ja, nou, ik, ik heb een passie voor, uh, voor talenten, voor kinderen. Dus dat is nu waar ik, me, waar ik me op wil focussen. En uh, nou, dat zou een functie kunnen zijn als technisch directeur. Ik ben bezig met een uh, soort school of excellence. Dus echt de, de, de, de talenten, de passie voor kinderen om daar wat mee te doen. En dat geldt niet alleen voor sporttalenten. Maar dat geldt ook voor kinderen in achterstandswijken. Dus op scholen. Daar ben ik nu al mee bezig om te kijken voor oh, onze missie... Mijn missie is alle kinderen fit in Nederland. Het is wel heel ja. groot en heel breed. En dat geldt zowel mentaal, fysiek als emotioneel. Goh, hoe kunnen dat geeft, vormgeven? Geeft die School of Excellence is een gezicht. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat? Waar haal je een talent vandaan? En hoe ga je dat dan uh, als het ware begeleiden, ontplooien? Nou, je kijkt welke talenten er, er zijn. In elk kind ja. zit een talent. en nogmaals, Het gaat dus niet alleen ja. om sport, maar ook bijvoorbeeld in achterstandswijken. Goh, hoe kunnen die kinderen nou hun talenten uh, zo goed mogelijk ontplooien? Nou, daar, uh, daar heb ik een passie voor. Uh, en... Dat hopen wij verder vorm te geven. Door te kijken, wat ja. kunnen zij nou doen? En dat betekent meer bewegen. Wat doe je met je voeding? Nou, zo kan je wel, ja. Uh, kan je wel doorgaan. Ja, maar staat die school ergens? Nee, het is zoals zo vaak, of het nou een, je moet er een naam aan geven. Je kan de vitaliteitsacademie noemen, je kan het, en wij noemen het School of Excellence. Dus hoe kunnen kinderen het maximaal uit hun talenten halen? En dat is hun eigen talent. Dus dat zijn niet altijd per se dat ze de top moeten halen in de sport. Maar je eigen talent optimaal benutten. Ik heb zelf drie kinderen, daar heb ik altijd passie voor gehad. En ik vind het leuk om dat door te geven. Want ja, Teun de Nooie gaf al aan, jouw zoon, tweede zoon. Dat is de oudste, Thierry. Ja. Ja, oh, de oudste, die, die, die speelt dus, uh, wat zei hij, in het eerste van Kampong en een jong oranje. Ja. Die heeft dus de, uh, de topsportgene uh, van zijn vader, neem ik aan, uh, zijn moeder ken ik niet, maar jij kan dat beter beoordelen. He, van zijn vader? Uh, de de doorzijn van zijn vader, techniek van zijn moeder, zeggen we altijd. Kijk, <laughs> een hockeygezin, he, want hij is hockey'er. Ja, ja. Ja, maar uh, ik bedoel, ja, jij ziet dat de jongen het kan. Ja. Maar hoe krijg je hem op het niveau? Uh, bedoel, moet je daar als vader voor inzetten? Of, uh, want voor andere kinderen kan je dat. Maar misschien voor je eigen kind is dat even wat lastiger. Hoe begeleid je zo'n jongen op ja. het moeizame pad <laughs> van het leven... op weg naar volwassenheid en naar, hij heeft andere interesses... en hij is een topsporter. Nou ja, goed, kijk, Als ouder is het gewoon een kwestie van hè, op een goede manier stimuleren. Uh, in, de, in de jaren dat hij klein was reden we van hot naar her uh, elke week, uh, ja. en elke dag en het weekend. En, uh, nou, en elke vader of elke ouder is weer anders. Ik ben wel fanatiek, hè? dus uh, ik ben uh, uh, nou, knallen. En als je het dan doet, doe het dan goed. Haal dan ja. het maximale eruit, dus loop niet de land te vantaren. Nou, dat doet hij ook helemaal niet. En uh, ja, langs de kant uh, volg ik het optimaal, ben ik een trotse vader. Maar, ja, dat kritische zal er bij mij altijd in blijven zitten. Dus ja. nou afloop dan zeggen we, dat ging goed. Me wat, wat gebeurde Eigenlijk, daar? Zit dat ook in hem, dat kritische? Of moet hij dat van zijn vader horen? Nee, hij is ook best kritisch. Maar hij is wel, uh, hij is wel anders dan ik. In zoverre, hij is heel relaxed. Hij ja. is, uh, wat dat betreft... Uh, ik mag hem niet vergelijken met teunen en Want dat is de beste hokker die we ooit gehad hebben. Maar... Ik was altijd een. Maar Teun heeft ook iets flegmatiks. Ja, ik was altijd een driftig mannetje en ik schreeuwde. En soms zeg ik wel eens tegen je, je moet niet om die bal vragen. Nou, dat deed Teun ook nooit. Die sprak met zijn stick. Die zei: hier met die bal. Gewoon met zijn stick. Nou, dat is eigenlijk Thierry ook. Dus heel rustig. En soms moet ik me ook. in. Ik ga eens even. Want je mag niet de schreeuwende vader langs de lijn zijn die het beter weten. En die die kinderen, ja, als het ware de sport tegenpraten of tegen schelden Nee, maar dat ben ik. ook... sportjes. Ja, nee, dat ben ik helemaal niet. En uiteindelijk, weet je, moet het ook over Thierry Gaan en niet uh, niet meer over mij. En hij heeft ja. er ook gelast, want het wordt natuurlijk vaak gezegd op vader van. Nou ja, me. dat is wel een schaduw natuurlijk voor zo'n jongen. Ja, ik las wel laatst een interviewtje over met Deli blind en Danny blind. Wat nou, ja. uh, uh, dat betreft, uh, moeten we dit onderwerp dan maar afsluiten. Het gaat om Serine, <laughs> ja. Maar het is gewoon, ik ben trotse vader. En ja, toevallig ja, ben ik Oud International. En teun noemt dat ook weer als voorbeeld. God, zou leuk zijn als er weer een Brinkman komt. Tuurlijk is dat leuk. Ja. Maar hij heeft hele andere kwaliteiten. Als je hem ziet hockey, denk je, dat is geen Jacques Brinkman. Want ik was een schaver op het middenveld en hij is eigenlijk een, uh, een technicus. Ja, nou ja, goed, uh, kijk, jij, jij zegt, ik heb onderweg natuurlijk toch ook heel veel geleerd van de coaches die ik tegenkwam, met wie ik goed kon opschieten, met wie ik minder kon opschieten, daar leer je zelf ook heel van neem ik aan. Maar je hebt dus toch niet de behoefte om nu weer coach te zijn. Ik bedoel, je hebt, je hebt heel veel ervaring opgedaan. En ja, die ligt nu gewoon ergens in jou opgesloten. Maar die wordt dan niet overgedragen meer. Nou, niet op dit moment. Op die, op die manier. Op, op dit moment dan niet uh, als dat coach. dat heb je wel gedaan in het verleden natuurlijk. Ja, ik heb, ja. na 2012 heb, heb ik 10 jaar gecoacht. Dus ik coach nu niet een, een sportteam. Nee. Maar ik wil het eigenlijk breder inzetten. Hè, dus, dus door mijn coach. Even, ja, coach tegenwoordig. Wordt het, hè, we noemen veel mensen zich coach. Maar het begeleiden. Ja. Het optimaal uh, begeleiden van talenten. Dus op een bredere manier. Dus daarom zeg ik, hè, zou ik bijvoorbeeld een, een, een, een vorm van technisch directeur. Vind ik super mooi om te zorgen ja. dat er een, een goede jeugdpleid goed komt. Ja. En, en, en uh, nou, het enige met een team presteren op een zondag met een, met, een, met een topteam, ja, dat is de adrenaline die je dan niet hebt. Nou, dat is iets wat ik nog wel mis. Maar uh, ik zal me zeker nog, mijn ervaringen die ik heb opgedaan de afgelopen jaren, wil ik juist doorgeven. Niet alleen aan sporttalenten, maar ook aan, aan jeugd. Dat die, ja. dat die kinderen gewoon uh, ja, zelfredzaam worden. Allemaal moeilijke woorden. Maar in ieder geval dat ze uh, ja, hun talenten kunnen ontplooien. Jacques Brinkman, als u vragen aan hem hebt... stel ze deperstribune.nl of hashtag uh, uh, perstribune. Als u klachten hebt of uh, vragen over wat u hoort en ziet in de media... dan is ons ouderwetse antwoordapparaat uh, tot uw beschikking 035 6776 001. Hele week uh, mag u bellen en dit is de oogst van de afgelopen dagen. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik erger me aan het volgende. Het evangeliseren van de EO, dat stoort mij. En ik weet niet waarom een Radio 1... die als nieuws- en sportzender altijd deze zaken moet uitzenden. Dus ik zou graag zien dat er ingeperkt werd... Ook op zondagmorgen. Het geweldige programma is helemaal zoek. Ik zag vanavond uh, Leon Tien van Moorsel de RTL 4. Uh, het was zo ontzettend een mooie vrouw met die prachtige donkere haren en die mooie zachte G. En wat ik zie is, ze heeft alle donkere haren geblondeerd. En ze is waarschijnlijk duizend keer bij Logopedist geweest. ...om die zachte G af te leren en hoog Hollands te leren praten. En dat snap ik dus echt niet. Wat ik nou terug zie is een beetje een halve barbiepop. Ik heb een simpele vraag. Zowel op de radio, op de televisie, die gesprekleiders stellen nooit een vraag aan die uitgenodigde gasten. Het gaat over de politici uit de Tweede Kamer, parlement. Ze hebben altijd over, we moeten allemaal inleveren, hè, solidariteit. En jullie stellen nooit eens de een vraag. En wat leveren jullie in? Wat is jullie bijdrage? Het zou mooi zijn als jullie de vraag ook zouden stellen. Bedankt voor het. In veel tv en radioprogramma's wordt verwezen naar internet. Zelf maak ik heel veel gebruik van het internet, maar hoor heel veel klachten van ouderen die geen gebruik kunnen maken van het internet. Nu weer met het stemmen voor de televisiering, want dat kan ook alleen via internet. Zo krijg je, naar mijn mening, geen eerlijke uitslag. En bovenal, de ouderen kunnen zich buitengesloten gaan voelen. Mijn vraag is dus: waarom kan je alleen op de televisiering stemmen via internet? Dankjewel. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. En die laatste vraag pikken we eruit over de televisiering en de manier waarop je op je kandidaat van eigen voorkeur kunt stemmen. Jeroen de Goei, goedemiddag. Goedemiddag. Van Televisier, van het Blad en van de organisatie televisiering. Waarom via internet? Um, nou, we hebben ooit gekozen uh, voor internet. Uh, um, wat voorheen konden gestemd worden via de post, via een briefkaartje... Uh, moet je voorstellen dat daarin uh, postzakken vol binnenkomen bij de notaris die alles uh, met de hand moest stellen. Dat was uh, geen doen meer. Daarna zijn we overgestapt op bellijnen, maar toen uh, internet erbij kwam, uh, toen bedachten we ons ja. dat stemmen op internet is gratis en uh, als mensen moeten bellen dan kosten ze ook geld. Dus vandaar via internet. Uh, ja, maar ja, dan moet je registreren, uh, televisie-account ja, was... aanmaken. Uh, ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat het een dagtaak is, maar er zijn blijkbaar mensen die daar toch uh, moeite mee hebben. Ook bij Omroep Max komen daar uh, wel klachtjes over binnen. Hebben jullie dat uh, meegenomen bij de beschouwing over stemmen via internet? Uh, ja, inderdaad. Uh, we hebben we over gesproken. En, uh, ik, ik krijg ook vragen daarover natuurlijk hè, van, uh, van stemmers. En als je met de meeste mensen... Uh, verder praten over, dan blijkt toch dat, uh, dat ze vaak wel iemand kennen die ze kunnen helpen... of die internet heeft, of uh, vrienden of familie die ze even kunnen helpen om te stemmen. Dus uh, in de meeste gevallen is er dan een oplossing voor. Ja, dus je zegt uh, eigenlijk uh, niet zeuren, roep de hulptroepen even uh, erbij en dan komt het wel goed. Dat zou heel plezierig zijn. Kijk, ik vind het ook een groot voordeel dat het gewoon ook gratis dus is te stemmen. Het, uh, via sms en bellen, dat kost altijd geld. Ja. En nu is het gewoon uh, kosteloos. Ja. Je, uh, blijf even aan de lijn, uh, want ik ga je even iets laten horen. Want uh, er komen al weken spotjes uh, van uh, uh -huh. omroepen voorbij op radio en televisie... om vooral te stemmen op de eigen producties. Max roept op uh, dokter Deen tot winnaar te laten uitroepen. En uh, er wordt ook wel gezegd Ali B. om volle toeren. Die doen er ook alles aan om stemmen te winnen. En die laatste Ali B. die schakelt er zelfs uh, onze grootheid Mies Bouwman in. Ik wil... Het is oproep, want de televisiering Ach, is een heel bijzonder... En instrument. premier Rutte. Het is een prachtig programma, Ali B. op volle En ik wil het even u zeggen, voor het programma. Want het wint inderdaad mensen en het is televisie op zijn best. Ja, premier Rutte. Dat was vaak Rutte inderdaad. Ja, ja dat ik... was... Nou, goed. Maar weet je, het campagnevoeren gaat wel ver. Hè, dat zelfs de premier, ja, ik bedoel, moet het zelf weten, uh, dit soort dingen doet. Maar ik bedoel, Ali B. krijgt hem ook zo gek. Het is een algehele gek te antwoorden zo. Uh, ja, inderdaad. Ik... Voor mij als de organisaties is het wel heel mooi om te zien dat mensen heel graag die prijs willen winnen. Mm. En um, nou, campagne voeren voor jezelf ja. en voor je, voor je programma. Dat is gewoon helemaal toegestaan. Ja, dus, maar stel uh, eens dat je, dat je denkt van ja, maar dat ga ik niet doen. Uh, dan ben je kansloos. Terwijl je misschien wel een heel goed product uh, hebt afgeleverd waarvoor je genomineerd wordt. Ja, dat is inderdaad wel uh, een punt. Uh, het gaat er in de eerste instantie om dat je een fantastisch programma hebt. Uh, waar mensen op willen stemmen ook. Ehm... Um, ja, dat, dat is het belangrijkste voor een tv-maker. En vervolgens is het mobiliseren van de stemmen, dat, dat is een, een tweede stap. Um, maar het hoort er wel allebei bij tegenwoordig in, in de moderne tijd. Ja, we leggen ons erbij neer. Maar heb je, je hebt voor het eerst dit jaar, tijdens de eerste stemronde... zelfs een top 10 uh, bekendgemaakt van programma's die, uh, die het ja. beste, beste scoren. Hè? Waarom doe je dat? Dat is, uh, we hebben we een dag of tien, twaalf geleden gedaan... Um, nou het is een van de meest gestelde vragen aan mij en, en ons, ook aan de redactie. is: uh, nou ja, Wie staat er op één, wie staat er bovenaan? Maak ik een kans, hmm. maak een collega een kans? En uh, daar kunnen we natuurlijk niks over zeggen, maar we hebben toen wel zitten denken van... hoe kunnen we dat nu zo draaien, hmm. dat we wel het tipje van de sluier oplichten. Hè, wat voor mensen ja. leuk is om te weten hoe het uh, ervoor staat, zonder dat we alles verklappen. Nog even, even de hele campagne tussenties. op gang uh, houden, ja. Vandaar een tussenstand, en al ja. deze volgorde om het toch wel een beetje spannend te houden. Zeg, en morgen om tien uur dan, uh, dan gaan de stembussen dicht, hè, geloof ik. Om tien uur? Iedereen kan nog stemmen op televisie.nl. Ja. Tot tien uur, inderdaad. Oh ja, of op Erik Aaprijs, zegt Jan Lachter dan. Dat zegt <laughs> Op tot het heen, ja. Zeg maar, uh, zijn, zijn er sinds de bekendmaking van die top tien uh, grote verschuivingen... tussen Ik hou van Holland, uh, Wie is de Mol uh, en de zojuist genoemde programma's... Volle Toeren, Expeditie Robinson? Nou, over het verloop van de verkiezing van dit jaar kan ik uh, nog niks zeggen. Ah, Beetje, nee, geheim. Sorry. Nee. Beetje geheimzinnig doen. De top. Iedereen is nu is siger hierna. En uh, de nominaties worden bekendgemaakt morgen in de uh, Boulevard. Ja. En uh, dan zal alles bekend worden. En dan uh, is het op uh, 19 oktober, hè, vrijdag zover, dan wordt uh, dan wordt de ring uitgereikt. Dan is de grote uitreiking, inderdaad. Ja. Wie zou je zelf kiezen? Ik, uh, nee, het is de prijs van het volk. Iedereen mag stemmen en ik, ik wil het graag overlaten ja. aan de tv-kijker in Nederland. Dat begrijp ik. Je bent van de organisatie. Dus, uh, ik ben van de organisatie. Zo neutraal als mogelijk naar de buitenwereld. Ik dank je wel, uh, uh, Jeroen, en nog een mooie zondag. Graag gedaan. Het, antwo het antwoordapparaat. Ja, zeg, uh, Jacques, ben jij iemand, Jacques Brinkman, oud-hockeyer, uh, die zich daarmee bezig uh, Vind je het interessant wie de prijs gaat winnen? Nee, ja goed, ik, je, je leest het, maar ik ga nee. zelf in ieder geval niet stemmen. Nee? Dus, uh, ja, wel via, je zou het wel kunnen, hè, via internet. Dat kunnen we wel, hè. Jawel, zo ja. modern zijn ja. we nog okay, wel. gelukkig. Ja. Nou, Ronald van der Geer, Ronald, uh, vertel wat je ziet bij AZ-RKC. Wat een doelpuntenverstijn. Dat zeker, vijf doelpunten zijn er gevallen. Drie voor RKC en uh, twee voor AZ. Je zou nog kunnen zeggen, de eerste helft was uh, AZ-voetballend in orde... maar uh, was mm. het uh, verdedigend, daar waar men een steek liet vallen. Inmiddels is het zo dat AZ-voetballend eigenlijk weinig meer kan brengen. En dat de RKC de ploeg is die ja, het gewoon goed doet. Opvangen van AZ en vervolgens de ruimtes optimaal benutten. En gebruik maken van de zwakte van de verdediging van AZ. Tot echt heel veel uitgespeelde kansen heeft het niet geleid. Laatst nog een schot gezien van het Duits in de handen van Esteban. Maar AZ creëert gewoon bijzonder weinig. En het zal toch iets moeten doen voor eigen publiek. Om niet tegen de eerste nederlaag sinds 25 wedstrijden in de Eredivisie thuis aan te gaan lopen. En daar gaat het wel naar uitzien. Want de RKC geeft eigenlijk weinig weg. De 3-2 van Enrico Drost was weer een dekkingsfout. Want het was een corner van Snyder. die terecht kwam op het hoofd van die verdediger van RKC. Die vogelvrij stond. Tegenvallen bij RKC is het uitvallen van Rodney Snyder. Met een spierblessure bekeken door zijn broer Wesley. Die met diezelfde spierblessure ook al aan de kant zit. Als je maar niet gaan dus... behandelen Ronald. Hè? Nee, Dan moet elkaar niet doen, maar niet. nee, elkaar maar niet gaan behandelen. Nee. Want daar worden we allemaal niet beter nee. van. En voor de rest ja, bij AZ net Roy Berens nog vervangen door Rosheuvel. Maar AZ creëert helemaal niets meer in deze fase. Wesley kijkt gelukkig alleen naar de blessure van zijn broer... en komt uh, verder niet aan de spieren. Uh, Jacques Brinkman, je zei net... ja, ik, uh, ik was natuurlijk uh, niet degene die uh, de makkelijkste was. Ik hield niet altijd mijn mond. Uh, dat neem ik aan, wordt je ook niet altijd in dank afgenomen. Uh, leidt dat tot repercussies? Heb je dat ooit gemerkt? Tot, uh, ja, wraak is een groot woord, maar... worden jouw dingen onthouden die je misschien wel had gekregen? Nou, uh, ja, uh, ja, ik denk dat, dat ik me soms wel eens wat tekort heb gedaan... Maar goed, ik ben zoals ik ben. Maar als je dan bijvoorbeeld tussen haakjes, je had het net over rol binnen NSF en dat soort dingen. Nou, dan, dan, dan zijn ja. wij in Nederland vaak toch ook wel weer van het polderen. En dan moeten we te zwart-wit meningen maar een beetje erbij uitsluit. Maar goed, zo ben ik nou eenmaal. Ik heb wel geleerd dat ik iets meer beweeg naar degene toe... waar ik misschien wel eens wat kritisch over ben... maar dat het me soms wel eens tekort gedaan heeft. Ja, dat denk ik wel. Ja, en, en merk jij dat in jouw sport, de hockeysport... De, de middelen die in het voetbal nu al gebruikt worden... want je zei dat analyseren, cijfers geven... maar ook met de Jan van Halste computer erbij ja. werken... Dat, dat het hockey bezig is om een soort inhaalslag te plegen... op dat, op dat soort gebieden? Nou ja, kijk, met hockey begint het natuurlijk nu ook al uh, met uh, het geld. Hè. Er is natuurlijk wat crisis, dus het geld wordt ook wel wat minder. Alleen je zou het niet zeggen, want in een Nederlandse hockeycompetitie... spelen geloof ik 67 buitenlanders. Ja, zo, nou, dat klinkt als uh, wat jij zegt, uh, dat mag de helft vanaf. Ja, meer, meer, ja, meer. meer, meer nog. Oh. Ja, ik, kijk... Uh, uiteindelijk gaat het gewoon ten koste van Nederlandse talenten. Het is niet de top van de wereld. Een aantal toppers wel. Die zou je ook zeker moeten... Uh, ja. die, dat is een genot om die in de Nederlandse competitie te hebben. De beste Australië of de beste Duitser. Maar er spelen nu tien Nieuw-Zeelanders in. Ja, die, weet je, dat, dat, is niet, uh, dat is niet top. En ik vraag me dus ook af wat dan de visie is van al die hockeyclubs. Want langzamerhand zijn er twaalf in de top van de competitie... die alle twaalf ongeveer play-offs willen spelen. Dat zijn de top vier... En ja, er gebeuren dus allerlei vreemde dingen om maar je selectie op poot te, te krijgen. Ja, en dat gaat absoluut ten koste van, van de jeugdopleiding. Ja, ja. Zeg, nu is het zondagmiddag. Je gaf al aan, ja, ik ben geen coach. Uh, dit, het is toch dat adrenalinegevoel wat je op zondag zou willen hebben. Langs de lijn uh, coachen. Of, uh, wat ga je dan doen op zo'n zondag? Ja, nee goed. Gelukkig, uh, nou, wat dat betreft, uh, we hadden het al even over hem. Dan kan ik mm. lekker uh, naar Thierry kijken? En, zo, ja. uh, uh, vanmiddag in ieder geval ga ik naar ja. SJC Kampong. En doordat ik wat dingen doe, uh, ook voor, uh, voor de telegraaf, volg ik het hockey ook op de voet, dus ik ga ook bij andere wedstrijden kijken. Je zult me niet alleen mijn kampong zien, maar nee. ook bij anderen. Ik moet wel objectief blijven. <laughs> dus uh, wat dat betreft is de zondag uh, nog steeds uh, goed ingevuld en. Uh, heb ik in ieder geval een bepaalde rol. Als ik het voor de Telegraaf doe, voor de televisie, ben ik in een soort uh, journalistieke rol. En ja. uh, vandaag ben ik gewoon als uh, uh, supporter, trouw vader. Uh, uh, ja, ja, ja, dat is ja. leuk. Nou, Dan wens ik je een hartstikke mooie middag. En het heeft toch altijd ook iets, neem ik aan, van uh, in dat redelijk ons kent ons wereldje van hoe is het met jou en uh, wat heb je gedaan? Uh, gaat het zo op zo'n zondag? Ja, je kunt gerust uh, vijf jaar eruit stappen om er dan in te stappen. Dan zijn ze allemaal een paar jaartjes ouder, maar er is niet veel veranderd. Goed. Ik wens je een mooie zondag. Uh, Jacques Brinkman, dank dat je hier wilde zijn. De perstribune doet de deuren weer dicht. Ik wijs u nog even op het antwoordapparaat 035-677-6001. Of op deperstribune.nl, Twitter, hashtag deperstribune. Ava, Facebooken, u kunt ons liken. Max is zo modern als ben u wat. Internet heeft voor ons geen geheimen. Zodat de collega's van Langs de Lijn. En het vervolg natuurlijk van AZRKC. Onder andere met Ronald van der Geer als verslaggever. Fijne zondag. We even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Radio 4. Zondagmiddagconcert met Maartje Stokker. Dat is goed, dames en heren. Ik ben een beetje geëmotioneerd. Want ik hoor nu net dat ik voor het eerst in mijn leven tante ben geworden. van een meisje dat Fleine heet. Vandaar.